Won't give up. Ooh, teasing me with your fire.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 Van de VVD-kiezers heeft 57% een voorkeur voor een rechtskabinet met de PVV en het CDA. Onder CDA-stemmers is zo'n coalitie niet populair. Van de cda achterban wil maar 27% met de PVV samenwerken. Uit de peiling van een vandaag blijkt verder dat de PVV-stemmers niet hechten aan de AOW-leeftijd als breekpunt. kwart van de achterban vindt het goed dat Wilders het breekpunt heeft laten vallen. Een demonstratie van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie in Venlo mag zaterdag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Roermond bepaald. De demonstratie was verboden door burgemeester Bruls van Venlo. Hij zei dat hij de veiligheid langs de route niet kon garanderen, onder meer vanwege een straatfeest. Ook is er volgens Bruls erg veel extra politie nodig, omdat er tegendemonstraties zijn aangekondigd door extreem linkse groepen. Daarop stapte de NVU naar de rechtbank en die stelde de organisatie in het gelijk. De rechtbank heeft wel de route van de demonstratie aangepast om het straatfeest in Venlo niet te verstoren. Het Nederlands voetbalelftal heeft in Johannesburg... een dag voor de start van het WK een zogenoemd kruifkoord geopend. Het kruifkoord is een moderne variant van het oude trapveldje. Het ligt in de verpauperde stadswijk Hilbro... en is betaald door de spelers van Oranje, de KNVB en de ambassade. Het is een bedankje voor de gastvrijheid. Bij de opening was ook Johan Cruijff zelf aanwezig. Hij zei dat het trapveldje niet alleen is bedoeld om kinderen te laten voetballen... maar ook om hun ontwikkeling te stimuleren. Het weer, bewolkt en regenbuien... Vannacht nog pittige buien in het oosten van het land, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 16. Morgen zonnige periode, maar in de middag weer buien. Het wordt dan 18 graden in het noordwesten tot 25 in het zuiden. Dit was het NOS-Jok. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. G -G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 of the secret place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 ja praten we wel een heel wat jaren verder hè? Ja. dat was dan uh, want toen, 2004 was dat Jozeanne geboren ja, maar... was en toen nog vier jaar later een beetje die amotobbe ja, zou het wel een zijn zou het dystrofie zijn nou uiteindelijk kwamen we toch met een uh, mri scandracht dat echt een hennie was nog eens kijken nog eens kijken nou ja dan ben je vier jaar verder ja, vier jaar platgelegen van die hennie, Als stak geen kant op kon maar ze durfden niet te opereren omdat ik die uh, ja wat gaat er gebeuren als je had... opereert in ja. zo'n lijf maar uiteindelijk ik kon uh... ik kon niet meer nee ik zou incontinent worden en uh, uitvalverschijnselen kreeg ik. Dus toen moest ik geopereerd worden. En toen ging het echt bergafarts. Want toen kregen we een telefoontje. Of eigenlijk een... Uh... Ja, een telefoontje was het van iemand. Die was in München geweest. En uh, nou ja, daar moest ook maar naartoe. Privékliniek. Zijn we geweest. Mooi tussenwervelschijf geplaatst. Maar ja, dat, dat was zo'n drama. Niet zich te plaatsen. Maar Jans kwam buiten operatie en er was geen morfine te halen om de pijn weg te nemen. Het is wel een angstreactie wat je dan krijgt, of niet? Ja, want wat gebeurde er? Het daar, de, de chirurg waren ook benauwd, hebben we dan toch iets verkeerd gedaan. Het zit er nog iets klem? Dus ja, of het is dystrofie. Maar ja, dat is voor de chirurg een moeilijk woord. Want dat is ongrijpbaar, je kan het niet zien op een foto, en het zit er dan toch iets klem.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 laat ging het niet meer zo erg... ...want hij moest zes keer het verhaal vertellen... ...want dan had ze het weer vergeten. Dat kwam ook door de medicatie. Dat was gewoon ja, ja. nou, niet helder. Zegt ze zorgens tegen iemand... ...doe je jas aan en de school gehad, want het is koud. Ja, nou, dat is die Jij en school gehad. Kom zo'n vier uur thuis s'avonds en school geweest... ...doe je jas aan en de school gehad? Ja, maar ik ben alleen geweest. Dus die verhoudingen, die waren toch zoek. Maar het ging wel beroerd daarna die tijd. En het ging zo beroerd dat ik ook weer voelde hoe boos ik werd...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 Druk met werk. Die week. Dinsdag beeldt er iemand. Uit huizen. Zulke dus zei hij denken. Nou leuk. Hoe gaat het? Ja, best. Hoe is het werk? Ja, is het gaat goed. Allemaal korte antwoorden. Hij zei, hoe is het je thuis? Ja, ook goed. Dat is ook het makkelijkste als je dan uh, met het goudste klaar. Hij zei, ja, maar toch. Uh, hij zegt, heb je wel eens nagedacht over uh, de ziekenzulving? Ja, daar wordt over nagedacht. En uh, donderdag is weer een.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 My cry, He, cry. He, took me, me. He took my pain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 He makes our way Straight through the night Yes He does Just like the children Of the promised land If He leads us out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 zo moe De wereld vraagt zoveel Ik ben uitgeput Ik